De nationale politie houdt er rekening mee dat er per jaar 1500 tot 2500 politiemensen bijkomen met signalen van een posttraumatische stressstoornis, PTSS. Nu hebben zo'n 4000 agenten die ziekte. In het tv-programma Zembla zegt de landelijke korpschef Bouwman dat het aantal agenten met PTSS veel groter is dan tot nu toe werd gedacht... Politie erkent PTSS sinds 2012 als beroepsziekte. De stoornis kan optreden na heftige gebeurtenissen... zoals een ernstig ongeluk of extreem geweld. Nederlanders dingen vaker af dan een paar jaar geleden. Bijna de helft zegt in de winkel wel eens te onderhandelen over de prijs. Vooral bij grote aankopen als elektronica en meubels. Van degenen die afdingen zegt een derde dat nu vaker te doen dan drie jaar geleden.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 In de Randstad staat file op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... tussen Westzaan en Ozaan 5 kilometer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoeverdorp, 7. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echtelt en Wadernooien, 6 kilometer. Ook op de A15 richting Rotterdam, 4 kilometer bij Harningsveld-Griesendam. De A20-hoek van Holland-Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein, 4. En op de A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lixmond, 5 kilometer.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 Het Trio met het thema uit de film The Godfather. Het is zaterdag 8 februari, de dag dat de Olympische winterspelen in Sochi echt van start gaan. En voor onze Nederlanders natuurlijk meteen met een knalnummer de 5000 meter heren vanmiddag. We gaan kijken wat het wordt. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. We zitten zoals altijd in het hele gezellige Hotel Hoogland in de bar met als hele gezellige gastheer Gert van Kuik. Oh, hij zegt helemaal niet, maar wij vinden hem wel gezellig. Hele gezellige man. Uh, voor dit programma is uh, de techniek in de handen van Pascal van der Beek... Daniel Lefferts en Thomas de Jong. Thomas, welkom terug weer uh, bij ons, jongen. Uh, de redactie van dit programma is uh, gedaan door Gerrie Rutte en uh, Gert van Kuik... Dezelfde als de gastheer. Hij doet nog wel eens wat meer voor ons zo. Mopperend en al. Maar het komt altijd wel van de grond weer. Ja, het duurt een kwartiertje, dan is hij wel wakker. En dan komt het goed. Ja. En uh, u hoorde de stem van Henny van der Leden. Mede presentatrice hier bij dit programma. Goedemorgen. Goedemorgen. En naast mij zit uh, Don de Grebber. Ook een goedemorgen. En voor iedereen een hele goede morgen op deze regenachtige dag. Ja, het... Uh, programma voor vandaag. Waar starten we mee? We beginnen met uh, Peter Tromp. Hij is uh, de nieuwe voorzitter van uh, de ondernemersvereniging Zandvoort. Daar gaan wij van alles over vragen en dergelijke. Ja. Uh, daarna hebben wij uh, Jess in Zandvoort. Dan komt Hans Rijmers daarover vertellen. En dan uh, hebben we nog één programma voordat we weer nieuws krijgen en dat is Heentje Dekbed. Dat is, een, dat is een nieuw programma onderdeel. Hè? Ja, dat, dat is vorige week voor het eerst uh, gestart. Klopt. Dat is de mens achter het bedrijf. Van, um, hoe zitten die mensen in elkaar? Zijn leuke verhalen en zo. En, dus dat zijn we ook zeer benieuwd naar. Ja. En dan gaan we tweede uur in en uh, zoals uh, te doen gebruikelijk is dat politiek waar we mee beginnen. En uh, deze keer is in het kader van de gemeenteraadverkiezingen tweede ronde Partij van de Arbeid aan de beurt. En Partij van de Arbeid gaat uh, vertellen waarom uh, zij in deze verkiezingen zitten en waar het eigenlijk om gaat. Volgens Partij van de Arbeid. En we besluiten, want het is een dubbele aflevering. Uh, wij besluiten met het voorstellen van de nieuwe politieke partij. De lijst Peters. Wim Peters komt uh, vertellen wat zij voorstaan. Goed, dat was het ja. programma. Okay, uh, dan gaan wij nu over naar Peter Tromp. En we beginnen uh, uiteraard met een uh, felicitatie namens ons allen. Dankjewel, goedemorgen. Goedemorgen als voorzitter. Blij ja, ermee? kerstvers. Uh, ja, want uh, anders, anders doe je het niet natuurlijk. Uiteraard, ja. En, uh, ja, er is er altijd eentje die de kaart moet trekken. En ik heb uh, vanaf 1981 dat ik hier begonnen ben, nu 33 jaar geleden... een kleine 30 jaar uh, bestuursfuncties binnen het ondernemersgebeuren gedaan. In 2010 afscheid genomen. En uh, een ander mag de trekken, maar het is nu toch weer nodig... na uh, een jaar of drie, vier, om uh, wat te gaan doen in het dorp. Ja, we hebben ook inderdaad gelezen en gehoord van alle... Plannen die er zijn. Ja. En, uh, uh, geweldig. Maar we hebben eigenlijk nog één vraagje vooraf. En dat. Uh, mij is niet helemaal duidelijk, maar jij kunt het vast uitleggen. Jij bent de nieuwe voorzitter van de Ondernemersvereniging, OVZ. Ja. Maar er is ook een OBZ. Z. Ja. Wat is het verschil tussen die twee? De OBZ is de opvolger van. Nog een term, de OPZ. OPZ staat voor Ondernemersplatform. OBZ staat voor Ondernemersbelangen. OVZ staat voor Ondernemersvereniging Zandvoort. Zoals sinds jaar en dag hebben we een aantal verenigingen hier... die uh, uh, verenigd zijn in de Stichting Strandpachters... in de horeca en in de ondernemers. Dat zijn drie aparte verenigingen... die ook al sinds jaar en dag een overkoepelende organisatie hebben... En de bedoeling is dat van uh, al die clubs de voorzitter in die overkoepelende organisatie zit. Eerst het OPZ, nu het OBZ. Dat gebeurt dus ook. Het strand is daarin vertegenwoordigd. De ondernemers zijn vertegenwoordigd in het OBZ. Eerst door Dennis Moerenburg en dat gaat straks mijn persoon worden. En we zijn dus ook druk bezig binnen dat OBZ om een goede afvaardiging te krijgen uit de horeca in het dorp. En uh, ik zal u eerlijk vertellen, dat is een helft job. Maar dat gaat wel lukken. Want we willen dat alle partijen in het centrum van het dorp vertegenwoordigd zijn. In het overkoepelend belang. Dat ondernemersbelang Zandvoort. Ondernemersbelang Zandvoort is ook de praatgroep voor een partij als de gemeente. Dus we hebben één in de twee maanden ongeveer overleg als OBZ zijnde met uh, de wethouder dus en dat die moeten dat is de OBZ dat ja. is inderdaad degene die uh, zeg maar de lijntje naar de gemeente heeft juist en de OVZ is het lijntje naar de ondernemers, ondernemers ja en de ondernemers in het dorp zijn er een 150 en uh, ik ga de kar trekken om uh, te zorgen dat tussen nu en twee jaar er uh, 160 lid zijn. Ja. En het zijn dus dan niet ja. uh, die 150 zijn natuurlijk niet alleen in het centrum, maar dat is gewoon in heel Zandvoort. Dat is eventueel wel de bedoeling. Ik ga me eerst beperken tot uh, het centrum. We hebben een uh, nieuw bestuur en uh, ook een nieuwe voorzitter, uh, Dennis Polders. De secretaris heeft ook afscheid genomen naast Dennis Moerenburg. En uh, er zitten jonge, enthousiaste mensen in. En dan noem ik bijvoorbeeld Ben de Jong van Dobie... Dim Fitone, dochter van de wethouder, die ook een bestuursfunctie heeft. Uh, wie vergeet ik? Mimoen, Abdeloui van Sneckpar het Plein. Uh, Peter Bluis als penningmeester. Uh, een goede penningmeester die verstand heeft van zaken. En ik mag de club gaan uh, leiden de komende jaren. Met, uh, heb ik begrepen, hele wilde en woeste, maar erg leuke plannen. Met hele wilde, woeste plannen. Uh, we moeten ervoor oppassen dat een uh, centrum van Zandvoort uh, uh, niet kapot gaat aan de zogenaamde freeriders al jaren bij mij persoonlijk een doren in het oog. Ik loop er al jaren tegen te schelden. Mijn lieve vrouw Marianne zei tegen me... hou nou toch eens op met schelden en als je wat wil doen... Ga er dan zelf in staan en zorg dat het anders wordt. Wat ja, een Deze vrouw. Ja, ja, ja, ja. Wat zijn freeriders? Freeriders zijn uh, uh, mensen die uh, meeliften, meeprofiteren. Mee okay. En okay. meeprofiteren van het muziekfestival. Meeprofiteren van de feestverlichting. is een hele belangrijke natuurlijk. Ik zal jullie vertellen, uh, we werken op het ogenblik met een begroting van net aan 20.000 euro. Waarvan de helft 10.000 euro opgaat aan het onderhoud van de feestverlichting. Die richting hangt er van medio, uh, laat ik het goed zeggen, maart tot... Nee, vanaf september tot maart, yeah. in de wintermaanden en in het voorjaar. En met de paas gaat hij dan weer weg, dan wordt hij onderhouden en dergelijke. De meningen zijn daar niet zo over verdeeld, want de meesten vinden het prachtige feestverlichting. Het heeft veel te leiden, dus het vergt ook ja. veel onderhoud. En we uh, moeten toch eens een keertje zorgen hier in het dorp dat iedere ondernemer, of het nou een OVZ-lid is, een horeca-lid is, een café, een restaurant of een drogisterij hebt, zijn verantwoordelijkheid neemt en in ieder geval meebetaalt aan het onderhoud van het dorp ja. ten aanzien van een muziekpaviljoen, ten aanzien van een feestverlichting. Ja, want kan dus en dan gaan wij mee aan de slag. Dat jullie, jullie uh, standpunt is van het trekt mensen en het is gezellig en daar profiteert iedereen van mee. Ja. Als er mensen komen, dus ja. dan moet je ook mee betalen. Wie mee bepaalt, moet mee betalen. En uh, de mensen moeten mee bepalen hier in dit dorp. En dat betekent dan ook dat ze mee moeten betalen. De enige manier dat je dat voor elkaar krijgt... Probeer het voor elkaar te krijgen door eh, communicatie naar je leden toe. En het afgelopen bestuur heeft nagelaten dat te doen. En in tijden van crisis moet je zorgen dat je er bent. Je moet je gezicht laten zien als bestuur zijn, als ondernemersvereniging. Dus we gaan gewoon weer één keer in de maand goed vergaderen. Er worden notulen gemaakt, er worden actiepunten gemaakt. Er komen nieuwsbrieven. Ik ga dus niet alleen de leden benaderen. Ik ga dus iedereen in het centrum van het dorp benaderen. Of ze nou horecaver zijn of ze nou een, resta een restaurant hebben, uh, noem maar op, iedereen krijgt gewoon nieuws van het OVZ. Ieder ondernemer. Ieder ondernemer. En je moet je laten zien. Je moet waar, je laten zien. De gemeente op. in dit geval, wat kan de gemeente hier uh, betekenen? Uh, faciliteren en uh, in ieder geval uh, uh, geen geld. Geen geld? Geen geld. Dat, willen jullie dat niet? Nou, niet? Uh, we willen het natuurlijk altijd. Ik zal je een voorbeeld ge geven dat de gemeente best wel welwillend is... ten aanzien van het muziekpaviljoen. En de meningen zijn daar toch een beetje over verdeeld. We hebben daar in de zomermaanden best wel leuke dingen gedaan. En eh, daar is het muziekpaviljoen ook voor. De meningen zijn ook verdeeld over de plek waar die moet staan. Want je zit dus altijd met een stukje afsluiting. Je moet dus ook weer mensen inhuren die daarvoor zorgen voor die afsluiting. De verkeersregelaars, dat is lastig. Sinds dag is het zo dat zowel het cultuurfonds van Holland Casino... als de gemeente, als de ondernemersvereniging een bedrag ophoest... om daar 15, 20 concerten te geven in de zomermaanden. Ja. En uh, vanwege de neergaande uh, lijn in leden bij de OVZ heeft het OVZ het vorige bestuur vleden jaar moeten besluiten om uh, te zeggen van jongens, sorry, maar dat kunnen we niet meer betalen. Wij hebben ook de verantwoordelijkheid voor de feestverlichting. We moeten kiezen of het wordt de deelname in de muziekpaviljoen of waarop... Zowel het casino als de gemeente zeggen, ja jongens, ja. die afspraak is er geweest. It takes three to tango in dit geval, niet two, maar twee. Als er eentje afvalt, dan houdt het toch. Ja, en dat is dus wat je bedoelt met faciliteren, ja. ook meedenken en ja. het belang ervan inzien. Ja. En dan de ruimte geven om ja. nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Inderdaad. En uiteindelijk moet het zo worden dat via die OBZ, dat ondernemersbelang in Zandvoort, we eigenlijk vooral in het centrum van het dorp. En een situatie creëren, maar dat is nog een klein beetje een utopie. Ik hoop dat toch binnen een aantal jaren in ieder geval mee aan de slag gaan te bereiken. Dat we een situatie creëren, een mogelijkheid dat iedere ondernemer in het dorp... op wat voor manier ook een bijdrage doet aan het algemeen belang. En vele handen maken licht werk. En er moet een situatie komen dat wij dus met de contributie van de ondernemersvereniging... omlaag kunnen, omdat iedereen meebetaalt. Ja. Nee, dat is duidelijk. En het grote probleem op dit ogenblik... sorry, ja, nee, nee. het grote probleem op dit ogenblik is... Uh, dat we een aantal hele vaste leden hebben... die echt al 20, 30 jaar lid zijn... en die best wel een fors bedrag betalen en die op het dit ogenblik tegen mij zeggen... ja, het houdt een keertje op. Het houdt een keertje op. Ja. Ik blijf niet voor de goede gemeente betalen. En heen. ik heb mijn buurman aan de overkant... en mijn buurman aan de zijkant... en mijn buurman schuin aan de overkant... en die al dertig jaar ook buurman zijn... en al dertig jaar weigeren mee te investeren in het belang van hun dorp. En dat is een kwalijke zaak. Ja, ja, de vraag kwam bij op... hoe ga je proberen de niet leden lid te maken? Uh, en, en weet je eigenlijk waarom ze het niet doen? Ik, ik zijn weet, er een ja, aantal die gewoon botweg zeggen... nee, die zijn. geen zin om dat geld uit te geven. Die zijn maar, er. Ik wat heb wat mensen gesproken in het dorp die zeggen... Tromp, je komt iedere keer weer naar me toe. Wat zul je nou toch? Uh, ik moet altijd betalen van je. En uh, je dreigt met allerlei dingen. En ieder jaar in september hangt die feestverlichting deur. Waar zou ik me nou druk om maken? Ja, ja. Nou, die mensen ah, zijn er. Ja. Die zijn er echt. Maar hopelijk is dat de min. Kwalijke tijd. zaak. Dat, is, dat zijn er een paar. Maar waar het om draait is communicatie. Waar het om draait is je moet investeren in tijd. In tijd. Dus uh, je redt het niet met een uh, goed bestuur. En uh, goede notulen. En uh, goede actiepunten. Je redt het niet met nieuwsbrieven. Je moet de boer op. Ik ga de boer op. Iedere ondernemer, horecaffer of niet, krijgt van mij het komend jaar bezoek. Ja. En wat mij dus lijkt is, um, we zitten nu natuurlijk ook weer straks voor die gemeenteraadsverkiezingen. En een van de vragen die aan al die partijen is gesteld is, wat denken jullie te doen aan de verpaupering van het dorp? Ja. Ja. Ik denk dat uh, met name natuurlijk daar uh, de ondernemersvereniging... Uh, een enorm goede rol in zou kunnen spelen Zeker. samen. Zeker, Als iedereen nou eens alle neuzen dezelfde kant op zouden kunnen staan... Ja. dan zouden we toch weer uit die impasse kunnen komen. Dat kan, maar dan heb je wel een uh, stevig uh, fundament nodig. Ja. En uh, dat is, uh, dat is mijn plan om daaraan te ja. werken. Maar verpaupering... Uh, uh, is wel degelijk aanwezig. Maar verpaupering is geen lokaal probleem. Verpaupering is een regionaal. Wat heet een landelijk probleem. En we krijgen te maken de, de, de, de, de, de komende jaren. Met een ontzettende leegstand. Vandaar dat de communicatie. Tussen OVZ. OBZ overkoepelend. Met de gemeente. Van groot belang is. Om ja. ook over dat soort dingen ja. te praten natuurlijk. En ik zit straks ook als afgevaardigde. Van de OBZ. Bij de wethouder van uh, ja. economische zaken, dan dan wethouder... om te kijken wat we kunnen oplossen. Jullie... Het veranderen van het bestemmingsplan... is daar al een hele belangrijke graadmeter in. Ik denk toch dat we naar een situatie moeten in de toekomst... dat we naar een kleiner centrum moeten... wat niet zo wijd verspreid zet. Waardoor je dat soort leegstandverpaupering uh, tegenhoudt. We moeten waken voor... Uh, laat ik in mijn eigen vak blijven... Uh, gatenkazen. Gatenkazen van straten. Twee winkels uh, dicht, één winkel open. Drie winkels dicht, één winkel open. Dat moeten we proberen te ja. voorkomen. Ja, en dan dat kunnen we van de Haltestraat en de Mentale maken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja. Maar ook, ook het aanbod van winkels. Hebben jullie daar ook uh, um, enige invloed op om daar in ieder geval over mee te praten? Totaal niet. Uh, ja, dat is toch ook uh, jammer. Ja, ja, maar als je zo de, de, de scandals bijvoorbeeld. Die zag ja, ik gisteren nog eens ja, te bekijken. Ja. Dan denk ik: verdorie, dat gat op het plein dat plein. Scandels kost 6.000 euro huur per maand. Wauw. En er is dus, de scandal staat dus zes jaar leeg... omdat er in die zes jaar... en er zijn echt heel wat pogingen ondernomen... die niet publiekelijk bekend zijn gemaakt... maar er zijn ook door de gemeente gesprekken gevoerd... met verschillende ondernemers. Is het niks voor jou? Is het niks voor jou? En ze gaan allemaal stuk op die prijs... en dat is gewoon niet meer te betalen. Daarbij komt natuurlijk ook... Dat we een situatie hebben die uh, uh, uh, landelijk is. Het grote probleem is, ik verlang weer naar de tijd terug dat er weer ondernemers opstaan en geen winkeliers. Dat, met andere woorden, het wordt eigenlijk weer tijd dat als iemand ondernemer wil worden, dat hij een diploma moet halen. Ja. Ik ben in de tijd grootgebracht op de detailhandelschool, ondernemerschool, om een ondernemersdiploma te halen, en dan kon je een zaak beginnen. En wat we hier te veel hebben, ja. zijn de gelukszoekers. En dat, ook voor een gemeente, is dat eigenlijk niet te keren. Maar er zijn natuurlijk toch een paar fundamentele dingen, en dat is: je begint een zaak, winkelier of ondernemer, om winst te maken. En winst te maken betekent dat je mensen naar je zaak trekt. Ja. En hoe trek je mensen naar je zaak om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken? Dat ze niet na één keer zeggen, nou, dat hebben we wel gezien in Zandvoort. En dat bedoel ik eigenlijk ook met uh, een beetje meer variatie in het winkelaanbod. Ja, dat is leuker. Ja zodat mensen inderdaad... Iedereen is open op zondag tegenwoordig. Die, dat hebben we niet meer. Dat, dat is voor ons echt een slag geweest ook. En ik zal u eerlijk vertellen... Er zijn dus ondernemers in de Hattestraat, Kerkstraat... Die op zondagmiddag van 12 tot 7 open zijn. En dan vooral in de wintermaanden... Een enorme klap hebben gekregen... Vanwege het feit dat er in de wintermaanden veel minder bezoekers naar Zandvoort komen... als dat we dat hadden ja. gehad. Als je dan een, een zaak hebt in een kerkstraat... waarin je voor uh, uh, 50, 60 procent afhankelijk bent van die zondagomzet... en je ziet opeens dat je de helft minder klanten krijgt op die zondag ja. hebben die mensen een groot probleem natuurlijk ook door een sterke vereniging moet je daar proberen een antwoord ja, op te gaan alles geven je schrijft altijd in elkaar natuurlijk hè ja ja beter ja, ja. gezien de tijd moeten we nu afronden mag ik mag ik samenvatten dat ik uit jouw woorden begrijp de eerste twee speer, speerpunten voor jou in ieder geval zijn kwaliteit van het centrum ja. en Zoveel mogelijk ondernemers lid maken om de kosten te delen. Juist. En de kosten die zijn uh, hoog. Ook gezien die, die, die verlichting. En die verlichting moet gewoon blijven. Dus wat wij gaan doen als uh, verenigingen. Vooral het eerste jaar. Is saaien, Zaaien, zaaien. En dan kijken met de algemene ledenvergadering in oktober, november. Of dat zaaien uh, uh, oogsten kan worden. Ja. Nou, daar gaat het eigenlijk om. groot genoeg is. Huh? Ja. ja, en het is toch een Een helft of job. job. <laughs> ja, Daar ben je wel even mee bezig. Daar ben ik wel even mee bezig. Dit nee, ja. is toch in ieders belang. Ja, in principe wel. In principe nou, wel. alleen aan jou de taak dan om dat ook duidelijk te maken aan iedereen. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Samen proces. met het bestuur gaan we ervoor, want die heb ik er natuurlijk hard bij nodig. En uh, uh, het leuke is dat je niet alles zelf moet doen. Want uh, wat ik dus ook doe, is die jongens ook. Uh, Proberen te betrekken in het hele proces. En dan pak ik uh, straks uh, de beste eruit. En dan zeg ik over drie jaar, nou dat en dat hebben we bereikt. Dan mag jij het, st dingen, het stokje van mij weer overnemen. Communicatie en betrokkenheid. Zeker weten. Okay. Peter, terwijl... dat zijn de sleutelwoorden. Nou, heel veel sterk. Dank jullie wel. We zien Dank elkaar over een tijdje vast weer achter deze microfoon. Zeker weten. Okay. Om te vertellen hoe goed het allemaal <laughs> gaat. Ik hou jullie op de hoogte. Okay. Ja, heel goed. Bedankt ja, ja. voor je komst, Peter. Graag gedaan. Goed. Scott Hamilton. To wait. Tegenover uh, ons zit Hans Rijmers, de man die, uh, als u weet uh, het gezicht erbij wil zien, moet u morgen om half drie op de krocht gaan staan. Dan ziet u, dat is de man die uh, iedereen tegenhoudt van het is vol. Ik hoop of niet, Hans. Ja, ik, ik, ik hoop toch wel dat dat binnen niet al te lange tijd een keer gaat gebeuren. Maar, maar niet morgen, want als je dat nu al zegt, Don, dan uh, denk ik dat ga ik maar niet. Nee nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, zo is het niet. Dat is de nee, hoop is van Hans. Nee. nee, maar je hoopt wel dat er, dat er een moment komt dat iedereen zo enthousiast is en komt dat je ook, uh, dat je ook kan zeggen: van uh, nou hebben we 200 man binnen. Ja. En nu het, of dat je van tevoren kunt zeggen... kom snel erbij, ja. want uh, vol is vol. Ja. Want ja. hiermee is dus heel duidelijk gemaakt... dat al morgen in de krocht om half drie... Uh, er weer een evenement ja. gaat plaatsvinden. Vertel, Hans. Uh, Benjamin Herman uh, is voor het laatst geweest uh, 11 mei 2009... Ik heb dan toch even nagekeken. Uh, wat mij daarvan is bijgebleven. En dat was wel heel uniek. Dat Hij was een half uurtje weg. Na het concert. En toen uh, smsde hij. Wanneer hij, weer, wanneer hij weer een keer terug mocht komen. Omdat hij ja. zo fantastisch had gespeeld. Ja. En Benjamin Herman. Wat speelt hij eigenlijk? sax. Oké. Okay. Ja. Ja, uh, uh, en, en dat is op zich wel uniek. Ja. He? En ik blijf het maar weer zeggen: het is zo'n unieke locatie waar we spelen. He? Het is op een concertnadige manier, uh, uh, geen gedonder met rinkelende glazen en dat soort dingen. Zitten, mond houden, luisteren en, uh, en een uh, goede middag hebben. Met fantastische muziek. Ja. En, en de man is natuurlijk een geweldig muzikant. He, de top van Europa in de goede traditie van de Nederlandse Altsaxofonisten die we vroeger hebben gehad. He, die we nog hebben, want ze zijn nog niet allemaal overleden. Maar we hebben natuurlijk geweldige saxofonisten En waarom voert er ook uh, Toon van Vliet? Toon van Vliet speelde ten Noordzax. Of ten Noordzax? Ja, okay. maar de, de Altsaxofanisten. Uh, Herman Schoonewald, uh, Piet Noordijk, Theo die Ja, dat waren uh, grootheden met dat ja. instrument. En Benjamin Herman doet dat op zijn eigen manier. Uh, en, en, en is daar even, even groot in. He? We kennen natuurlijk allemaal de New Cool Collective. He? Waar hij leider oprichtte. En hij heeft pas een. Uh, Nieuwe nieuw album gemaakt, eigenlijk twee dit jaar. Café Solo. Met Ernst Glerem en uh, Joost Patoka. Dus geen piano, maar alleen de bas en drums. Met uh, Amerikaanse Evergreens. ...en opnieuw bewerkt en gespeeld. En dat is fantastisch. Dat is ontzettend goed. En een live album gemaakt, die is net uit. En daar toert u nu mee door het, door het land, heb ik begrepen. Uh, en daar is de piano bijgekomen. En die pianist uh, die op dat album meespeelt... ...ook met de twee van dat trio, wat ik net noemde... Uh, ...Miguel Rodriguez... Die is zondag ook in de krocht. Ja. Dus die pianist speelt, die speelt ook mee. En dat is een, een buitengewoon talentvolle Spaanse pianist. En dat is dan wel het voordeel dat je... Uh, uh, de, de, we hadden natuurlijk vroeger het trio van Johan Clement. Nou, Johan is daarmee gestopt. Uh, maar, maar dat geeft ons wel de gelegenheid om andere hele talentvolle pianisten uit te nodigen. En vooral aan de solisten vragen wat zij graag zouden willen. He, en als, en, en Herman, uh, uh, Benjamin Herman, die had echt een volk. Die wilde graag met die PNX. Nou prima, ja. geen probleem. He, als je maar zorgt, he, we zijn toch een beetje faciliterend. Als je nou zorgt dat die muzikanten het naar hun zin hebben. He, en dat je die de handvader kan geven. dan wordt de kwaliteit van de concerten wordt ook vanzelf beter. En, en ja. zo hoort dat te zijn. Daar zijn we voor. Ja. Dus ik, ik, ben, ik, kijk er, ik kijk er zeer naar uit. Ja, je, ja. je, je zegt nou... En het viel namelijk in jullie persbericht ook op... Uh, dat de, de muzikanten het naar hun zin hebben. Uh, ja. Daar zei je iets van de akoestiek in de ja. krocht. En de, ja. is, is dat een punt? Ja, dat is... Dat is alle muzikanten... Uh, uh, er zijn muzikanten die, die komen voor de eerste keer. En die roepen naar die eerste keer... dit is ongelooflijk. Dit is zo'n geweldig akoestiek ja. leuk om dat, dat, te dat hoor. daar hebben wij ja wij zijn geen muzikanten dus wij wij vinden we zitten in de zaal en we vinden het heel normaal dat het op die manier klinkt he, want we weten niet beter nou ja. maar voor de muzikanten is het, is het is het is het wel bijzonder Zo gek is het dat het zo goed klinkt is een kerk geweest ja ja maar ja maar dat speelt nog wat anders hè uh, de, de, de, de, de muzikanten zitten op de vloer ze, staan, ze niet zitten op het, niet op het podium. Nee, nee, nee. nee. nee. nee. Dat, dat nee. hebben we bewust niet gedaan. Om, Is dat de uh, sfeer? Ja, ja het, het, het gaat natuurlijk ook een beetje om die sfeer van die, ou, van die oude jazzclub. Ja. He, het, het, het, het, uh, het moet Mensen zitten gezellig omheen op dezelfde Precies. niveau. Precies, en je moet niet omhoog kijken. Het uh, moet niet te formeel worden. Nee, je, nee. Nee, je, je moet niet uh, uh, letterlijk omhoog kijken. Nee, het, nee. het informele van, ja. van het ooit zoals ja. het ontstaan ja. is. Ja. Want er zouden meer mensen in kunnen, meneer ze op podium spelen. Ja, nou jammer dan. Ja, dan dat snel, moet we 30, ja, maar dan dat moeten we niet doen. al Ja, maar dat moeten we niet doen. Dat gaat om de om de om de muziek en, en het informele. Maar nog even terugkomend op uh, het gebouwde krocht. Dus dat is natuurlijk wel heel uniek dat dit ja. daar gebeurt. Ja. Een andere plek uh, waar ook die akoestiek zo goed is, zou nee. je dan niet 1, 2, 3 kunnen bedenken. Hebben we niet. Nee. Een reden te meer natuurlijk op het konto van. Ja, ja. Dan gaan we weer krocht. over de krocht. Oh, het gaan weer. Ja. Ja. ja. Heel ja. ander onderwerp. Ik hoorde dit zo en ik dacht, wat ja. leuk. Ja. Maar het is dus ja. in die zin ook uniek dat je morgen uh, toch wel hele aparte uh, muzici hebt. Ja. Begrijp ik. Absoluut. Ja, we zijn ook heel blij dat hij uh, kan komen. Nee, en dat hij bereid is om te komen. Uh, het, is een, uh, het, is een heel, het is een veel gevraagd muzikant. Ja. ja. Maar, ja. Aan Jullie... de, maar aan de andere kant, ik... ik uh, en dan gaat het niet over morgen, maar over maart. Om daar maar mee aan te willen geven. Dat is de volgende. Ja, ja, om daar maar mee aan te willen geven. hoezeer deze concerten door de Nederlandse jazzmuzikanten worden gewaardeerd. Uh, we werden benaderd door een uh, gitarist, Martin Oster. En is hier ook in de krocht geweest. Mm -hmm. Uh, dat er een Amerikaans uh, gitarist, Howard Eldon... Die, uh, die toert in Europa en die is 3 maart in de buurt... Nou, is in de buurt beetje arbitrair begrip. Ja, wat hij in de buurt vindt, dat vindt anderen heel een helend weg. Dicht hem aan waar je vandaan komt. Precies, hè? precies. Ja, zo is het. Uh, van, dus hij... hij een geweldige gitarist. En proberen of je die dan in de krocht kan krijgen. Nou, 9 februari hebben we al een concert. Dus we gaan nu hetzelfde doen... wat we met Scott Hamilton hebben gedaan. He, dus eigenlijk, in feite dat dubbelconcert. Ja. Dus op maandagavond, 3 maart... Uh, Howard Elden. Amerikaanse gitarist. En die krijg je hier zelden. Dat komt niet Alleen? veel voor. Nee, met het, nee, met het, uh, met het trio. Met. Uh, met uh, uh, ik denk. De, de pianist weet nog niet zeker. Maar ik denk. Xiaomi van Dam. In ieder geval. Uh, Frits Landersbergen is er zeker bij. Hè, slagwerk. Uh, en daarna, en uh, de zondag... hebben we dan uh, de jazz met uh, André Vrolijk. En okay. uh, dat is zo ontzettend goed. Ja. Ja, dat dus dat, dus dat, maar, maar op die manier kun je... Blijkt daaruit... Wanneer wij worden gebeld, hè, of Erik Timmermans wordt gebeld... door een collega een muzikant van die komt... en kijk of je die in die krocht kan krijgen... dan begin je je plekje wel een beetje te verdienen. Ik het, wat zeggen jullie hebben een naam zo langzamerhand? Nou ja, dat, dat, als, je, als je op de site kijkt naar de historie... Hè, wie er allemaal geweest zijn nou, Scott, de, afgelopen, de afgelopen 12, 13 jaar... Dan, dan, dan is dat uh, maar nu nog uh, even over indrukwekkend. Bezoekers. Hebben jullie een vaste groep bezoekers? Komen ja. die uit Zandvoort ja. of komen die uit het hele land? Nee, de, en de, gaan dan het het meeste komt wel uit, uh, uit Zandvoort. Ja. Ja. En, en, maar ook uh, Haarlem en uh, Hoofddorp. Uh, uh, ja. Maar de groep is natuurlijk een beetje variërend. De een die. Uh, die, die die, die komt absoluut wanneer de vocalisten zijn. En de andere die komt wanneer er de saxofoon is. Het, ligt maar aan het, bij het is maar wat je wat ja. je leuk vindt. Maar uh, het gemiddelde 70 ongeveer. Zo, ja, met wat ja, ja. uitschieters uh, naar boven. Hè, maar als we het kunnen stabiliseren op 70. En, en dat gaat dan zo langzaam een beetje omhoog naar de 80. Ja, de, uh, en we hebben, we hebben echt wat sponsors nodig. Hè, de, uh, het, het, we krijgen nog wat subsidie van de gemeente. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar ja, dat is eindig. Hè, dat weten we. Ja. Hè, dat is ook niet zo erg. We moeten daar allemaal ons steentje aan bijdragen. Wij ook. Dat geldt voor iedereen. Dat is ook helemaal niet erg. Maar dan hebben we wel wat, uh, wat sponsors Jeetens, nodig. Ja. Nou ja, of, of mensen zeggen, ik vind het leuk. En uh, ja. ja, dus graag, graag. En dat gaat niet om grote bedragen. Nou, dan hierbij uh, hebben we toch wel een kleine oproep gedaan. Mocht u ja. het leuk vinden, dan... Uh, en wilt u iets kunnen betekenen voor de jazz? Ja, ja, ja. Morgen een opmerkelijk concert. Ja. Half drie. Half drie begint het concert. Uh, vanaf kwart voor twee uh, of zo kan iedereen er binnen. In de gezellige park? Ga ja, uh, kopje koffie drinken, ja. drankje mee naar binnen nemen. Uh, helemaal goed. Ja, goed. 15 euro entree. En de studenten 8 euro. Dus laat die ook maar allemaal komen. En dan hopen we dat het een mooi concert wordt en dat het lekker druk wordt. Vast. Hans, heel erg bedankt voor je, je toelichting. En morgen een leuke dag toegewenst. Jullie bedankt voor je tijd en een goed weekend. Okay. Fijne dag morgen. Okay. En wij gaan door met iets heel anders: Tony Orlando, Taaje Yellow Ribbon. Ja, Tony Orlando, Tie Yellow Ribbon. Heel ja. oudje. Ja, maar een fantastische lekker muziek. muziek ja. Geweldig. Ja. Tegenover ons zit Heimboot. En daar zullen een heleboel zonder Heimboot dood van gehoord. Maar, maar, als wij zeggen Heintje Dekbed... Nou, dan klinkt het bekender. Iedereen die over het plein loopt, ziet het wel een keer. Maar eigenlijk gaat het daar niet om, want wij willen eens een aantal ondernemers in Zandvoort uh, voorstellen op een wat andere manier dan hun zaak. Dus kijk, wie is nou die ondernemer? Wie is die man die je daar in de winkel ontmoet? Yes. En uh, wat is een beetje wat is zijn achtergrond? En daar uh, uh, begrijp ik dat, uh, dat je met alle liefde dat wil komen vertellen aan ons. Ja, zeker. Wie is Heinboot? Hein Heinboot ja, ja. Hein <laughs> hein is nu uh, bijna 69 jaar. Is in Amsterdam geboren. Uit een Paulse moeder. En dat is altijd wel leuk om te zeggen. En een Brabantse vader. Ja, ja. Hoe dat zo? Of gaat dit te ver? Nou, dat mag rustig. Mijn vader is gedeporteerd naar Berlijn in de oorlog. En die zat in het Nederlandse kamp voor te werken. En mijn moeder zat in het Poolse kamp. En daar zijn ze elkaar gelukkig tegengekomen. Ja. En na de oorlog samen in Nederland, Nederland getrokken. Ze zijn gevlucht. Het einde van de oorlog met ik in het buikje van mijn moeder, hoogzwanger. Met uh, overvelden en dalen en ik hoor verhalen van mijn moeder, daar word je niet vrolijk van. Nee. Maar uiteindelijk blijkt dat uh, mijn moeder en mijn vader in leven gehouden bij mij. Door uh, gras te koken en in, in uh, verlaten boerderijen en woningen eten gaan zoeken. En mijn en moeder had uh, allerlei soorten ontstekingen en, en nadigheid. Maar ik werd hier geboren. En ik was een baby van tien pond, helemaal behaard. En de dokter zei, thuis is er. Mijn moeder had uh, de vrucht goed beschermd. Ja, <laughs> ja. ja. dus in Nederland geboren. In, en... in, waar, in welke plek? Uh, Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam. Ja. Jouw ja. ja, vader was geen Amsterdammer. Mijn vader is een Brabander. En die, uh, is, uh, mijn, uh, die is in de oorlog... Uh, is hij... Uh, die vier jaar uh, naar na, na, Duitsland uh, ja. doorgaan. En in die tijd is mijn oma... Zijn moeder is naar Amsterdam verhuisd. Okay. Want uh, de, ze hadden een, uh, een, een basculefabriek Die is gebombardeerd. Een basculefabriek, ja. een, uh, een bascule. De ja, oude weegschalen. Het, het, het, precies. Ik ja. zit het een beetje voor te doen, maar daar heeft de luisteraar niks aan. Nee, de weegschalen met die gewichtjes links. Ja, ja, ja, ja, basculen. Ja. Ja, als leuk. ik vroeger bij de Voddeboer kwamen een paar kranten ja. op te bascule En dan gingen de gewichten ja. aan de andere kant. Ja. Ja. Ja. Volgens mij had iedereen, ja. iedere ondernemer, dat is ja. leuk. Ja. Ja. Ja. Ook, uh, toen ik pas op de markt begon, uh, stond dat overal. Ja. Ja. Nee. Maar het, is toch een beetje het ondernemerschap zit toch een beetje in het bloed? Ja, ik denk uh, uh, van mijn vaders grond, uh, die is geen eigen ondernemer, maar wel een heel goede verkoper geweest. Met een uh, goede opleiding, handelsopleiding in die tijd. En uh, ik ben zelf... Uh... Oh, gaat het niet goed? Wel. En uh, ik ben zelf een beetje uh, in de handel gekomen door mijn vrouw. Haar familie uh, zijn echt handelsmensen. En Dat zijn ondernemers. Jouw eigen opleiding is uh, niet in de handel geweest. Geen volledige lagere school. Ja, maar door de, door de familie uh, van je vrouw. Ja, ik ben uh, later. Ik ben later uh, ben, zijn we op de markt begonnen. En toen ben ik op uh, later even 1, 32 jaar was ik. Toen kwam er een meneer binnen van uh, de Kamer voor Koophandel. En die kwam mij een bekeuring geven. omdat uh, Ik was een winkeltje achter de stal begonnen, maar ik had geen papier. Uh, ja, en dus dat was ik 31 ja, Middenstandsdiploma nodig En welke markt was dat? Ten Katenmarkt. Oh, dat Daar ten ben ik begonnen. Ja, ja. In 67. Ja. Ja. En uh, die kwam binnen en kreeg een bekeuring. En die kreeg de mededeling dat ik een jaar de tijd had om een vakdiploma te halen. Middenstands was niet nodig omdat ik al meer dan zes jaar zelfstandig naar functioneerde. Moest je niet een soort proef van bekwaamheid? Een soort competentie en, uh, dan? Alsof je... Nou, je moest dan uh, naar, de, naar de Kamer Verkoophandel. Ja. En dan moest je met je boekhouding komen. En dan betaalde je, ik geloof een paar tientjes. En dan kreeg je middenstandsdiploma ja, Omdat je kon bewijzen dat je, dat, dat je het vak, ja, vak al ja. uitoefende. Ja. Boekhouding kon doen enzovoort enzovoort. Maar, dat vakdiploma was wel leuk. Want ik verkocht dekons, dekbedden, etc. Maar een textielopleiding, dat duurde twee jaar. Daar had ik geen tijd voor. Nee. Dus toen ben ik gaan zoeken. Nou, het makkelijkste was kleinbehang. De kleinbehang die diploma er Dat was een opleiding voor drie maanden. Maar die zat voor twee jaar vol. Grappig. <lacht> Want diezelfde inspecteurtjes waren alle uh, mogelijke markten afgegaan. Dus het werd enorm druk. Nou is mijn hobby vissen. En met name zeevissen. Dus ik denk, weet je wat... Ik ga een visvak keuren waren het die allemaal. Nee, tijd ja. Ik denk, lijkt me wel leuk. <laughs> nou, er was een muiden vol. Scheveningen was vol. Kartwijk was vol. Overal werd zo'n cursus gegeven. Ja. Toen moest ik dus een jaar lang naar Den Helder. Iedere dinsdag naar Den Helder. En leren. Uh, een uh, Inmaken, wekken. Alle technische dingen. Zodoende heb ik dan... Ik heb geen bekeuring meer gehad, ja, omdat nee, ik nu ja. bedden verkocht en deze bedden met een visvakdiploma. Ja, ik vind Dat is het Nederland. En dat kan. En dat kan. <laughs> Je kan altijd nog een viswinkel dus beginnen. Ja, diploma Is die dat nog geldig ik ken, allemaal? Ik kan zelfs een fabriek beginnen. Haha. Ja, dat is, want het ik is is een grote handel ja, ja. Doet er ook bij. Want hoe heet dat diploma dan? De visvak, keuren, en en Kijk. Ja. Dus als je een visje haalt uh, ergens in het dorp, dan kun je ook uh, beoordelen nou, hoe ja. en wat. Ja, nou ja. Je weet, je weet het alleen nog wel. Je kan in ieder geval haring schoonmaken. Sowieso. Ja. Dus ja. komt de nood aan de man, hè? Ja. Nou, leuk. Uh, hoe, hoe, hoe zit. Uh, je vrouw werkt ook mee? Die, uh, zolang ik kan, het is nu uh, 46 jaar, wordt het in augustus. Werkt ze iedere dag mee? Ja. Tot uh, twee dagen voor de bevalling van mijn enige dochter. Ja, wat knap. Ja. Jullie hebben één dochter dus? Eén dochter. En geen zoons? En één schoonzoon en twee kleinkinderen. Een jongen en een meid. En die zitten ook allemaal in hetzelfde dek bij de vak? Nee, mijn dochter wel. En mijn schoonzoon ook, die hebben de zaak overgenomen in Amsterdam. En mijn kleinkinderen zijn nog het aan het blokken. Maar denk je dat dat, uh, dat ook een generatie weer aan gaat komen? Een mijn, dek bij de uh, de generatie gaat aankomen? Mijn kleindochter weet ik niet of ze. Eh, ...in onze beddenhandel doorgaat. Dat zit er voor 90% in. Maar ze gaat in ieder geval de handel in. Dat heeft ze al te kennen gegeven. Dat vindt ze erg leuk. Ze komt ook goed over op mensen. Dat is heel belangrijk ja. dat je een beetje betrouwbaar en leuk overkomt. En mijn kleinzoon wordt onze professor. <laughs> die zit op het, ja, ja. het lyceum en uh, die is elke dag 6, 7 uur lang hard aan het blokken. Ja. Hoe voelt dat om met de hele familie toch iets voor te zetten nou, wat je levenswerk is? Het geeft een enorme band. En dankzij dat overleven we deze moeilijke tijd. Maar ook een beetje trots op het feit dat... Ja, uh, heel trots. Ja. Heel trots. Het is leuk als je met je vrouw samen met niks begonnen bent. Ja. En je ziet dat er toch werk van gemaakt wordt. En nou, hoe komen jullie nou in Zandvoort? Daar nou ben ik uh, 33 jaar geleden gaan Jij woont in Zandvoort? Ik ja, woon uh, 33 wel, jaar ja. in Zandvoort. Ja. En uh, ik ben... Uh, uh, uit Amsterdam weggegaan omdat mijn dochter die was tien jaar en die moest naar de middelbare school en daar kregen we een ouderavond in Amsterdam en uh, ja ik zat daar tussen 200 uh, mensen die uh, nieuwsgierig waren wat er voor hun kinderen gedaan werd maar ik verstond de talen niet. Ik kon niemand verstaan. Links niet daar is met rechts niet thuis. Maar voor me niet, Want? dachten we niet. Er waren allemaal Egyptenaren en Turken en Marokkanen en noem het allemaal maar op. En toen moest ik kiezen of mijn dochter op een algemene school. Waar de ene wel voor is, de andere niet. Maar het was nog zo lang geleden. Het is zeg maar. Nou, 32 jaar, 33 jaar geleden. Ik wou wel weg. En toen hebben jullie de keuze gemaakt om uh, ergens anders... Uh, ik wou naar Friesland, ik wou, tussen, uh, ik wou tussen het IJsselmeer en de Noordzee wonen. <laughs> maar daar kreeg ik mijn vrouw niet uh, voor nee, te pakken. Nee, Die zegt, als je dan, dan toch nou. weg wil... Ze zegt, we zitten bijna elke zondag in Zandvoort. Omdat dat toen nog de enige uh, plaats was waar zondags de winkel open waren. Dat bestond net nergens anders. Toen zijn we altijd naar Zandvoort. Ze zegt, ah, wil ik daar wel wonen? En zo doen zijn we hier komen wonen. Ja, en in hetzelfde huis waarin jullie nu wonen of uh, dat nee, niet? We zijn begonnen op de Julianaweg. Groen Zandvoort noemen ze dat. Ja, het Groene Hart. Dat noemen ze het Groene Hart. Ja. Daar kon mijn kind spelen en fietsen. En, ja. en toen zei de deur, dat ging, ben ik uh, op de grote kroeg, boven de ABN-bank. En dan ja, Dus de stap om ook. nu uh, ook een zaak te beginnen in, in dit pand is dan natuurlijk niet zo groot, hè? Nee, voor mijn dochter wel. Alleen, uh, ja... Uh, voor mij niet. Alleen, ik spring bij, bij mijn kinderen. En mijn dochter zou het graag willen hebben. Maar de duur is niet uh, ja. voor vast op toesten. Ja, ik ja. ja, vroeg me al af. Ik zie je zo vaak in de zaak. En je hebt ja. er in Amsterdam ook een. Maar nu is het duidelijk, die dochter zit in Amsterdam. Amsterdam Jij woont in kinderen. Zandvoort dus. Ja, ik Rogen woon daarnaast. Ik woon ja. naar, daarom ben ik daar ook begonnen. Want ik zit hoef niet te reizen. Er zit ja. nog één zaak tussen. Ja, ik, ik, uh, ja, ik, ik loop naar de overkant en uh, ik kan uh, doen en laten wat ik wil. We zijn van 10 tot 5 open. Ja. Maandag en dinsdag dicht. Dus ja, voor gepensioneerden is het best vol te Zien ja. jullie wel een toekomst hier in Zandvoort? Zakelijk bedoel je? Ja, voor jezelf gewoon. Ik, ik ga hier nooit meer weg. Nee, oké. Okay. <laughs> ik woon hier fantastisch naar mijn zin. Ja, want er zou mijn volgende vraag zijn Wat vind je van Zandvoort? Niet als ondernemer, maar gewoon nou, als, als, als inwoner. Nou ja, als je, 33 jaar. En ik zeg altijd zo. Nou, mijn plekje wordt op de Tolweg. En uh, ik ga verder nergens heen. Ja. Plekje wordt op de Tolweg. Ja. Gerkhoff. Oh. Ja, ja, ja. Even denken, ja. Dus je ja. volgende adres, Dat is dus de laatste adres. Ja. ja. Dus jullie blijven hier. Het wordt niet meer Friesland. Ook al nee. ben je gepensioneerd. Nee, nou niet meer. Nee, nooit meer. Het is te laat. We hebben het ontzettend al zin. Mijn Kleinkinderen zijn hier geboren en die hebben een even leven hier. Dus, ja. Nou, daar ben je bij betrokken. Ja, dat is waar. Uh, we moeten een beetje afronden. Ik heb ja. nog eigenlijk één vraag en dan, dan ga ik wel even naar de ondernemerboot. Oké. Okay. Hoe zie je Zandvoort qua ondernemerskwaliteit? Is het algemeen? Ja. Uh, uh... Dat is een hele lijst. Ik hoop dat je de tijd ervoor... Even... Nee. Nee, nou, nee, maar, maar is ja, het mogelijk. De horeca staat onder druk omdat we 25 fantastische strandtenten hebben. Tussen ja. de extra winst zomers wordt weggehaald door de strandtenten. Ik ja. gun het ze van harte, maar dan wordt voor de jongens op dure huren gecompenseerd. Ja. En voor de rest, ja, mensen die een eigen pandje van hun ouderschorf hebben... die geen kosten hebben, kunnen het hier volhouden. Zijn de huurprijzen hier... Ja. extra hoog. Ja, extreem en hoog. En die zijn gebaseerd op de zondagverkoop... die altijd zo enorm geweest is. Ja. Maar die is helaas al twintig uh, jaar weg. Ja. Alleen, de omzet is weg... maar de huur is gebleven en verhoogd. Dus, mag je Dat ik is de zere plek. Ja, als ik het een beetje mag samenvatten... Moeizaam. Moeizaam. Het is hier voor jonge ondernemers die wat willen. Dat hebben we gezien met Blis. Dat was heel enthousiast jonge echtpaar, begonnen met ja? Blis. Tegenover de, de oude Rinkel. het. Ja, was vroeger het, ja. niet in te komen. Mensen hebben daar een jaar keihard voor niks gewerkt. En dus eentjes ingeleverd. En zo gaat het met velen. Is Blis nu gesloten? Is alweer een jaar dicht. Ach, dus ja, niemand heeft nog echt... De ja. moet. We hadden het net al eventjes met Peter over scandals. Het ja. Pand. Ja, precies dat was het. 9000 euro per maand. Moet dat uh, opleveren alleen is, al aan de huur? Ja. Ja. Schandalig gewoon. Het is, uh, nou ja, schandalig. Het is, het is niet te doen. Gewoon, nee. Wat nee. moet je niet omzetten ja. om daar ja. uh, nog wat te verdienen? Ja, het is uit de hele rij.